Nou ja, weet je, ik, wat ik je net vertelde... ...ik heb negen jaar hier gewerkt. Zeg maar, als, in eerste instantie als hoofdtechnisch beheer... ...en daarna als directeur van woningbouwvereniging EMM. Nou, dat, als je bij een corporatie werkt... ...dan heb je toch een beetje sociaal-maatschappelijk kant in die zin. Ik ben geboren op Zandvoort, ook dat nog. Dus ik heb ook nog mijn hele leven hier gewoond...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 spelen. Nou dat is gewoon niet goed, dus dan kan je veel beter zeggen nee, we trekken het gelijktijdig, we trekken het gewoon naar de gemeente toe en we gaan het vanuit de gemeente zelf aansturen. Betekent ook dat het financieel-economisch nog uh, mm -hmm. zeg maar voordeliger is, want uh, je hebt uh, niet de overheidkosten, de overheidkosten heb je natuurlijk zelf. Nou, een ander, uh, als derde punt dan zeg maar, om um ze niet allemaal te noemen, is de dienstverlening. Uh, we zijn toch uh, zeg maar en uh, dat staat uh,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 Nou ja, ik vind dat dat hoort veel dichter bij uh, Zandvoort te staan. Oké. Okay. Zeven speerpunten. Ja. Wonen, welzijn, duurzaamheid, ambtelijke fusie uh, met Halen. Ja, dit, ik vind die verwarring groot, want we zijn begonnen met samenwerkingsverband en overal lees ik nu visie. Ja, het is een fusie, hè? Okay. Het, nee, maar. La, laten, we, de... laten we hem even zo houden dat het een fusie is. Ja, maar de, hoe heet dat? De verwarring is uh, heel erg groot nee, nee. hierin, hoor.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 Alleen we hebben hem nu op deze zeven gericht. En ja, je ziet in alle speerpunten van de andere partijen dat bovenaan staat, staat passende en betaalbare woningen. En, uh... Ja dat is wel, uh, uh, nou ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Maar een aantal punten zie ik veel programma's beetje hetzelfde. Dus dan, uh, daar moet nog over uh, gedebatteerd worden door jullie als er ooit een coalitievorming uh, komt... Want een heleboel punten zijn in een aantal programma's gewoon bijna hetzelfde. Maar goed, zeven. Nou, dat is toch een prachtkans voor Zandvoort. Ja, maar dat zei vier minder... jaar geleden ook. Toen ging er nee, een breed gedragen nee. programma komen. Omdat iedereen hetzelfde dacht. En helaas is dat ook niet helemaal uitgevoerd. Ja, uiteindelijk was er een eh, zeg maar een raadsbreed programma. Mm -hmm. Maar achter de schermen heeft dat heel wat avonden geduurd uh, voordat we tot een raadsbreed programma zijn gekomen. Uh, heeft heel wat discussies, heeft heel wat uh, zeg maar, uh, gezocht naar consensus mm -hmm. daarbij. En uh, ja, uh, bijvoorbeeld de VVD uh, die onderschreven wil niet alles. Ik te ver niet teruggaan, want ik wil nee, aan de want, toe. nee, maar goed, maar ik wil ook niet teruggaan. Want als je achterom kijkt, mm -hmm. krijg je een stijve nek, hè, zoals ze wel eens. Goed, um, zeven speerpunten. Um, wat is. Voor u persoonlijk het belangrijkste speerpunt? Ja, het belangrijkste vind ik natuurlijk de woningbouw. Zandvoort heeft te maken met een dubbele vergrijzing. Zandvoort is een dorp waar veel ouderen wonen. En je merkt ook nu steeds meer dat ouderen uit de regio graag in Zandvoort willen wonen. Dus dat betekent dat je op een gegeven moment een dubbele vergrijzing krijgt. Ja. Nou,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 Ik geloof dat 4% van alle woningen in bezit zijn als tweede woning. Nou, daar moet je absoluut wat aan gaan doen. En als je dat weet te bestrijden, maar je weet ook voldoende nieuwbouw te kunnen toevoegen. Want er zijn zat locaties in Zandvoort waar je nog ja. iets kan toevoegen. Nou, daar zijn wij zelf, doordat wij niet de steun krijgen, zeg maar, of de steun hebben gekregen,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 bestuur en ondersteuning, uh, um, vertrouwen in de politiek terugwinnen. In twee bestuurskrachtonderzoeken uh, is gebleken dat de raad en college uh, het niet zo goed doen, niet zo goed communiceren. Uh, gisteren was een schoon voorbeeld, laatste uh, vergadering van de raad, uh, hoe het eigenlijk niet zou moeten. Hoe denkt de OPZ het vertrouwen terug te krijgen? Nou, ik zal kort antwoorden, Ben. <laughs> Dan kunnen we nog een hoop bespreken, wil je zeggen? Dan kunnen we nog een hoop bespreken. Ja, ik denk dat het begint met samenwerken en uh, die samenwerking is er niet. Het is uh, heel erg wij-zij mm -hmm. en uh, het dualisme is er al helemaal niet. Uh, oppositie wordt uh, genegeerd door uh, het college, uh, worden niet vooraf uh, zeg maar ook betrokken bij besluitvorming. Wat je nu aanhaalt, hè? dat is toch precies wat het laatste bestuurskrachtonderzoek zegt? Dus zou je toch verwachten, we hebben het met z'n allen gelezen. We hebben ook gezegd, we moeten de hand in de boezem steken. En vervolgens is het, blijft het gewoon doorgaan. Nou ja, een mooi voorbeeld. Van, want jij had de laatste vergadering mm -hmm. uh, aan. Wij hebben uh, Een week terug hebben wij een uh, amendement ingediend voor Naaldenhof. Uh, heb ik keurig op de zondag naar alle fractievoorzitters gestuurd. Uh, ja. uh, gevraagd om een reactie, uh, eventueel uh, aanpassingen uh, nou, behoudens dan, uh, de PVV heeft niemand gereageerd. En uh, tijdens de vergadering uh, blijkt dus dat uh, de wethouder Verheij... Uh, samen met door, uh, ja, hoe we het? de coalitie volop in gesprek is geweest over dat amendement van ons. Kijken hoe ze dat moesten aanpassen om het er alsnog doorheen te krijgen. Ja. En uh, ja, wat gebeurt er dan? Dan wordt er een schorsing. En dan gaan ze proberen om ons mee te krijgen in hun gedachtegoed. Dat we een schorsing hebben geloof ik van anderhalf uur hadden we. Dus, uh... Ik ben er mee gestopt meegestopt over na de schorsing. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. En dat uh... komt dus echt op dit punt in, uit het bestuur en vertrouwen in. Ja, ja. Zeker. En laat het ook duidelijk zijn. Hè. Het is, uh, uh, Belinda Keurensen zei dat uh, heel erg goed bij haar afscheid uh, in de raad. Uh, als je met één vinger naar iemand wijst, krijg je drie vingers terug. Is uh, dat, is ook, dat is ook absoluut Sorry. zo. Dus het is ook niet uh, zeg maar alleen uh, coalitie, uh, maar het is ook oppositie. En uh, ja, soms ga je met elkaar de hakken in het zand mm. zetten. Um, wat wij wel hebben, uh, en dat, dat, dat, ja, dat waardeer ik ontzettend aan uh, de fractie waarmee ik uh, heb, uh, de afgelopen vier jaar heb samengewerkt. Het is een stabiele fractie. En uh, we proberen het altijd op inhoud uh, te doen. Uh, soms uh, is ons uh, uh, veteraan in de fractie Bruno wel eens uh, te lang van stof, maar uh, altijd uh, perfect voorbereid. Oké, okay, nou we gaan ook uh, lang van stof, want ik had nog heel veel vragen, maar we gaan toch door. Goed. Uh, belangrijk, BOA's meer zichtbaar zijn en naast de rol handhaver ook gastheer. Um, dat kunnen we wel willen, maar is er wel genoeg capaciteit? Want als ik een stuk lees over de, uh, de Zuidboulevard... dat handhavers daar moeten gaan kijken... of men niet over, uh, over de stoep fietst... dan zijn we er al een partij kwijt. Wat, vind, wat vindt de OPZ van de capaciteit van de handhaving? Ja, of het, kijk, wat, wat er het afgelopen jaar is gebeurd... de zomer is prima. Dus uh, meerdere handhavers tijdens drukke periodes... Uh, dat heeft... Uh, uh, uh, onze burgemeester Molenburg uh, prima in de hand. Uh, nou, als, als dat wordt voortgezet. En dan betekent het dat het niet alleen maar gaat over kwantiteit. Dus het aantal. Maar dat het ook gaat over kwaliteit. En wat je steeds uh, vaker ziet. Is dat je uh, drie handhavers op één plek ziet lopen. Nou, uh, zorg uh, dat ze wat meer uh, gespreid zijn. Maar zorg dat ze dan ook een goede uh, achtervang hebben. Als er echt daadwerkelijk iets gebeurt. Oké, okay, ja, 2 en 2. Uh, verkeer en vervoer. Het nieuwe parkeerbeleid is aangenomen. Hè? Uh, onder het uh, voorwaarde dat er nog aan gesleuteld kan worden. Heb je sinds de invoering nieuwe sleutelpunten gevonden? Nou ja, de, de, het belangrijkste sleutelpunt is natuurlijk van uh, hoe ga je met uh, logies om. Uh, en uh, vervolgens uh, zijn alle uh, uh, ja, zones die je straks gaat doen, uh, krijg je daar straks niet een overkill vanuit het dorp uh, bijvoorbeeld naar de zuid toe. En dat soort zaken meer uh, Zuidboulevard, uh, de parkeerterrein... Uh, komt dat straks niet vol te staan met uh, geen dagtoerisme, maar uh, verblijfstoerisme. Verblijf ja. Dus als dat parkeerterrein vol staat, uh, voor mij is het nog steeds een raadsel waarom de strandpachters aan de Zuidboulevard niet gereclameerd hebben. Want ja, er zal heel veel uh, van het parkeerterrein naar verblijfstoerisme gaan en niet naar dagtoerisme. Dag dus wat ja. zijn sleutelpunten voor... Uh... Nou ja, de sleutelpunten, maar ook gewoon uh, bewoners die gewoon uh, met hun uh, individuele problemen komen, zoals uh, de admiralenbuurt mm -hmm. uh, daar, uh, zeg maar. Waar ...heel veel overloop was vanuit Noord mm. om, uh, zeg maar, uh, de, voor de treinen, voor het openbaar vervoer. Nou ja, dat zullen, zullen we allemaal moeten laten blijken. Wij gaan ook niet voor een evaluatie na één jaar van invoering. Want wij zeggen eerder. Ja, wij zeggen gewoon, als we 1 juli echt gaan draaien, dan hebben we de zomermaanden en dan kan je meteen na de zomermaanden de evaluatie mm -hmm. doen. Dat betekent dat je binnen een jaar alle aanpassingen kan doen die in het belang zijn van de ondernemers, maar ook van de bewoners. Oké, okay. uh, kom ik zo nog even op terug. Uh, de Herman Heijermanweg. Ja. Is dat die vinden jullie belangrijk? Ja. Um, dus eigenlijk de enige kans om Noord te ontsluiten met ja. een nieuw bedrijventerrein, uh, hoop nieuwe woningen. Ja. Um, hoe gaat dat ze vorm krijgen? Ik heb begrepen dat uh, een aantal jaar geleden uh, jullie oud-wethouder Berendsen al een redelijk plan had. Nou, die heeft zich in ieder geval ingezet om een redelijk onderzoek te doen mm -hmm. daarnaar. En uh, die had allerlei ideeën. En uh, die ideeën, daar vinden wij, daar moeten we zeg maar, de volgende raadsperiode op voortbeduren. Want uh, ja, je zegt het al terecht. Uh, we willen toch ook uh, die economie van uh, Nieuw-Noord uh, niet uh, zand voor het uitjagen Ook veel mensen. Ja, en uh, zeg maar uh, nu. Als we helemaal tot ontwikkeling komen bij het Currydex. Dat betekent 300 woningen erbij. Uh, maal twee uh, zeg maar eventjes gemiddeld, zie je dan 600. Nou, uh, het autoverkeer en dat, dat soort zaken meer. Dus, uh, en we moeten er in ieder geval voor zorgen dat onze zandvoorters ook zandvoort uit kunnen en in kunnen. Ja, nou, er wordt al vaak genoeg gesproken over uh, gevaarlijke bocht van kostfloren met grote ja. vrachtwagens. Dus dat verdient zeker aandacht. Ja. En nog even terug naar uh, het parkeerbeleid. Een aantal Zandvoortes heeft een parkeerbezoekersvergunning uh, gekregen en ook gekocht. En die uh, is vol betaald, maar is maar een half jaar geldig. Als je nou uh, uh, straks verder in die onderhandelingen gaat, zou het dan voor jullie aannemelijk zijn om die bezoekers pas in de nieuwe periode het hele jaar uh, uit te laten gaan? Hij is al betaald. Ja, ik, ik ben niet, niet bekend hiermee hoor. Dus, eh, maar uh, het lijkt me heel logisch als je een bezoekerspas hebt uh, en je hebt betaald voor een jaar, dat die ook voor een jaar geldig is. Ja, maar dat is dus uh, nog niet zeker. Ja, maar dat... dat ja, maar dat ja, komt dan zeker wel bij het jullie. Lijkt, het lijkt toch een hele zekere uh, zaak. Als je voor een jaar betaalt, dat je ook een jaar mag staan. Ik mag het hopen. Er is ja. geen duidelijkheid ingekregen. Ja, maar, nee, maar goed, maar... Dat gebeurt wel op andere vlakken, ook waar <laughs> vragen op komen. En daardoor uh, was ik misschien wat langdradig mm -hmm. bij de ambtelijke fusie. Maar dit is dus een van die zaken die eigenlijk gewoon direct zou moeten worden Koppel. opgelost. Als je het weet, dan kan je antwoord geven. Tuurlijk. Regionale samenwerking. Uh, de samenwerking met Metropool, metropool Regio Amsterdam. Uh, zie je daar voordelen in? Ja, hoe heet dat ik uh, bij de inleiding vertelde dat ik uh, de afgelopen twintig jaar in Amsterdam heb gewerkt. Mm -hmm. Daar heb ik heel nauw uh, samengewerkt met uh, de MRA. En uh, toen was het het uh, putje van de ambtenaren die uh, nog een baan moesten hebben en die werden bij de MRA gestald. Uh, ik vraag me af uh, wat echt de toegevoegde waarde is van de MRA voor Zandvoort. Ik heb ze nog niet kunnen vinden. Nee? Uh, behoudens dan dat wij uh, de naam Amsterdam Beach hebben overgenomen. Waar niet iedereen blij mee is. Nee, maar uh, we zijn ook geen Amsterdam Beach. We zijn Zandvoort aan zee. En Zandvoort aan zee heeft een uh, unieke uitstraling. En vooral nu weer dat de Formule 1 er is. Wij zijn uniek in Nederland. En we zijn zelfs uniek in de wereld. En misschien dat je zelfs erover na moet denken om Amsterdam aan zee te gaan noemen. Dat zou... Nou, ik, ik ga hier niet zeggen dat wij een andere partij uh, hebben zitten, want er was de... dus, namelijk iemand die wilde dat heel graag, uh, vier jaar geleden, maar dat is uh, niet gelukt. Uh, economie, onnodige regelgeving wordt geschrapt. Is er veel onnodige regelgeving? Ja, ja er is onnodige regelgeving uh, in de zin. En, uh, en die onnodige regelgeving wordt niet gehandhaafd. Dus waarom zou je hem dan handhaven? Ja, daar heb je niks aan. Heb je niks aan? Nee. Um, tot slot, we hebben een aantal uh, speerpunten besproken. Is er iets wat we gemist hebben of wat je nog kwijt wil? Nee, Ben. Oké. Okay. Uh, voor hoeveel zetels gaat uw partij? Wij gaan uh, minimaal voor datgene wat we nu hebben. Vier. Ja. Oké. Okay. Nou, dank voor het gesprek en succes Geen met dank. de campagne. En uh, we spreken elkaar. Ja. Dankjewel. Geen dank. met You Never Walk Alone. Nou, dat gaat in de politiek ook gelden. En meneer Kramer, u heeft één minuut de tijd om ons te vertellen waarom wij op de oudere partij Zandvoort moet, moeten stemmen. Mag ik nog even kort You Never Walk Alone? Dat het van belang is voor de komende vier jaar. Alleen kan je het niet. Ga je gang. Goed. Waarom zou je op open set uh, moeten stemmen? Dat is op basis van inzet, kwaliteit en ervaring van de kandidaten in combinatie met een sterk programma samengevat in onze zeven Speerpunten. We hadden een stabiele fractie. We krijgen weer een stabiele fra fractie. We hebben een lijst van kandidaten die gemotiveerd zijn. En daarnaast ook de kwaliteit hebben om Zandvoort verder te brengen. En die kandidaten willen het met iedereen samenwerken. En sluiten geen enkele partij uit. Open Zet wil voor en met Zandvoort aan de slag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 been sharing my politieke uh, geweld en gesprekken... Uh, ...gaan wij praten met Kim van Schaik van Prakkie en Moor. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. We uh, hadden eigenlijk vorige week al een beetje met jullie praten... ...maar het was druk, druk, druk. Uh, hoe is het met Prakkie en Moor? Ja, supergoed. Ik kan niet anders zeggen dan dat, het, uh, dan dat het goed gaat. Het is natuurlijk... Het heb een beetje een keerzijde. Als het bij mij goed gaat, dan betekent het eigenlijk... ...dat het bij heel veel mensen wat minder gaat... Mm -hmm. Maar uh, ja, met de aanstroom van uh, spullen die we krijgen en donaties... Uh, ja, kan ik niet anders zeggen dan dat iedereen er uh, op het moment erg betrokken bij is. Nou, uh, we vragen dit ook om, uh, omdat we in het, uh, rond de kerst uh, ook met elkaar gesproken hebben. En toen werd er heel veel uh, gedaan voor Prakje en Moor. Er werd gezongen, uh, de, de rotary deden van alles aan. Dus die financiën waren flink op orde. Uh, kan je daar een tijdje mee uithouden? Uh, ja, ik krijg binnenkort krijgen we als het goed is een auto tot ons beschikking. Die uh, hebben we vorig jaar gekregen. En daar is eigenlijk het potje voor nodig. Uh, verder maakt, uh, maakt uh, Prakkie eigenlijk geen onkosten. Hetgene wat wij doen, dat draait zichzelf. Dus de pagina draait uh, hetgene wat er is. Dus uh, de donaties komen van de mensen. Als er bepaalde acties zijn, dan... dan uh, ja, wordt dat eigenlijk allemaal door leden gedaan. Dus, dus geld, ja, dat gebruiken wij eigenlijk alleen maar voor bijvoorbeeld als we straks een auto hebben of als we in één keer een oproep krijgen en benzine nodig hebben om naar bepaalde plekken toe te gaan. Maar verder is um, ja, verder is het. Kijk, het is natuurlijk altijd handig om een potje te hebben staan, ja. zodat je weet dat als er een keer wat gebeurt, uh, ja, dat je daar gewoon uh, uh, ja, de middelen voor hebt. Goed, uh, de, de aanbreng van spullen en, en levensmiddelen, dat loopt dus? Ja. Uh, ja, nou heb je alleen nog maar een beetje geld nodig om benzine te kopen. En, uh, oh, Je hebt het over leden en, uh, en dat zijn jouw vrijwilligers. Hoeveel heb je er inmiddels? Oh nee, ja, de vrijwilligers zijn een stuk of... Ik denk tussen de acht en tien heb ik er inmiddels. Maar ik bedoel echt de leden op de pagina. Dus de mensen oh, okay. die op de pagina Praki en Moor zitten op Facebook. En dat zijn dan de mensen die ook vaak... Uh, uh, ja, helpen met bepaalde acties. Hè? Dus als er een, uh, een noodoproep komt... En, uh, en ik deel die noodoproep op, op Facebook... Ja, dan wordt daar ontzettend gehoor aan gegeven. En, en dat vind ik juist het mooiste van Prakki ja. Kijk, je kan, je kan heel veel dingen met geld oplossen... maar uh, het feit dat er meer mensen willen helpen... en ook kunnen helpen... Ja, dat is natuurlijk heel prachtig. Dat, dat laat mij elke keer maar zien dat... dat weet je, we zijn een klein dorp... maar we hebben al zoveel gedaan... en we betekenen zoveel voor zoveel voor zoveel mensen ook. Ja, dat is uh, hartverwarmend om te zien. Um, je gaat gewoon door, hè? Of, of ga je nog dingen uitbreiden, uh, dingen erbij nemen? Nee, ja, ik, ik, ik, moet, uh, ik, ben, ik ben erachter gekomen. Kijk, wij zijn het pand uh, betrokken en, en, en zijn eigenlijk gelijk aan de slag gegaan. En uh, nu komen we erachter dat bepaalde indelingen niet handig zijn. Net zoiets als we hadden ontzettend veel spullen... Maar de, dus, dus bijvoorbeeld, ik zeg maar wat uh, spulletjes voor in je huis en, en, en dat soort dingen. Maar waar de nood echt ligt, dat, is echt, dat zijn de boodschappen, dat is de kleding. Nou, de kleding hebben we inmiddels in overvloed. Daar gaan we binnenkort weer beginnen met de één op één uitgifte. En uh, ja, de boodschappen, dat is iets wat altijd, wel, uh, wat altijd welkom blijft, natuurlijk. En um, ja, voor de rest gaat het eigenlijk gewoon heel erg goed. Met de spulletjes gaan we dus eventjes stoppen. Die zijn we juist ontzettend aan het weggeven. Zodat we wat meer ruimte hebben om kleding en dat soort dingen op te slaan. Ja en voor de rest uh, de hulpaanvragen. Die, uh, ik krijg wekelijks nieuwe, nieuwe hulpaanvragen. Dus, dus dat het nodig is, dat, dat is wel duidelijk. Oké, okay, nou dan uh, sta je nu weer op de kaart bij je Dankjewel voor uh, de informatie. En mocht je nieuws ontzettend. hebben of andere dingen, uh, dan hoor ik het graag van je. Ontzettend bedankt en een hele fijne middag. Oké, okay, uh, dankjewel. Nou, we gaan gelijk uh, afsluiten, Isabel. En dan kan je daarna nog een uh, mooie plaat draaien, denk ik. Uh, wij zitten in de studio aan de Tolweg. En de techniek is gedaan door Isabel Gurdunsen. Jingles en muziek, draaier, Redactie, Gerry Rutte, draaier en ikzelf een beetje. Mijn naam is uh, Ben Zonneveld en ik wens jullie alvast een prettig weekend. Uh, maandag worden de terrassen voorzien van warmtekussens. Die uh, worden uitgedeeld door uh, wethouder Van Haafden... ...en Ellen Verheij. De eerste cursus worden aangereikt op het uh, Gasthuisplein... ...bij het Wapen van Zandvoort. Dus uh, u kunt er binnenkort verwarmd op het terras zitten. Dat is natuurlijk wel prettig. Zondag is het klassieke Concert waar u natuurlijk uh, naartoe kunt gaan. Um, nogmaals, als je wat wil uh, weten over het Woonmanifest... ...dan loopt de PvdA rond in het dorp. En dat gebeurt samen uh, het Woonmanifest met de Tweede Kamer. Dus er is uh, best wel wat te doen in het dorp. En uh, waarschijnlijk moet u ook allerlei zand opruimen die uh, overal uh, tussen op en in ligt. Ik uh, wens jullie alvast een prettig weekend. En wij spreken elkaar volgende week. Tot ziens. Ja, dat was het laatste nummer van vandaag. De herhaling van deze uitzending is te beluisteren op maandag tussen 10 en 12 uur. De interviews van Goedemorgen Zandvoort zijn ook terug te luisteren via, via zfmzandvoort.nl. Op een uitzending gemist interviews en dan Goedemorgen Zandvoort. Dit weekend op ZFM. Na deze uitzending herhalen we een interview met Bob Arends. Over het Rode Kruis, tussen 1 en 2, kunt u luisteren naar een nieuwe editie van het programma Zandvoort uit Zandvoort. Met Mario Zandvoort met Oud-Hollandse muziek. En luister dit weekend ook naar Zandvoort op zaterdag van 14 uur tot 17 uur met Rob Harms en Albert-Jan Vos. Voor onze verder programmering, checkt u zfmzandvoort.nl of de ZFM-app. En houd onze Facebook in de gaten voor de laatste updates. Of download de ZFM app. En blijf op de hoogte van alles wat speelt in Zandvoort en de omgeving. Heeft u nog tips of voor de redactie? Redactie zfmzandvoort.nl En graag tot volgende, tot volgende week. Ja, je ziet dat ik een beetje uit ben, hè? Ja. Yeah. you could come, but I don't need no woman tagging along just to eat don't sneak out yeah. that door couldn't stand to see you cry to stay oh, but... another year if I saw a drop be change you